Zeggen, niet veel te laten horen en niet met zoveel woorden dit ogenblik te storen, maar één geef ik toe, Dat, wat Ons beide fascineert, want één ding geef ik toe, dat wat ik wil ben jij. Zonder jou snap ik vandaag niet in, zonder jou heb ik totaal geen.